Om zelf te lezen, Johannes 20, vers 1 tot en met 19 en 23. De stem in het donker. Weet je zeker dat je niet erg vindt om alleen naar huis te komen, Rachel? vroeg de moeder. Ik kan Bart vragen om, om je tegemoet gaan. Rachel schudde heel hard haar hoofd. Mijn vader het altijd, altijd op naar zijn werk, maar vanmiddag zou hij naar moeder uitgaan. Raro had zich er al dagelijks zorgen over willen te maken, want het zou al bijna donker zijn als ze uit school kwam. En ze vond de gedachte aan het kleine donkere laantje net voor het huis helemaal niet leuk. Takken van de bomen kwamen hoog in de lucht samen en maken rare angstwekkende geluiden op winterige avonden. En als ze laat was, zou het helemaal al helemaal donker zijn. Het laantje alleen te moeten doorrennen was erg, maar dat Bart, haar jonge broer, haar moest komen ophalen was nog erger. Bart was een echte rouwdouwer. Hij was nergens bang voor en plaagde ragen vaak omdat ze bang was voor spinnen, koeien en nog meer dingen. Als Bart uitvond dat ze ook bang was voor het donkere laantje, zou ze dat steeds weer moeten horen. De hele dag moest ragen gewoon aan het schimmerige laantje denken en daarom komt haar hoofd niet bij de les houden. Het ergste was... Dat eerst zo'n heldere weer was geweest. Maar nu kwamen de wolken en begonnen te waaien. Om half vier werd het licht aangedaan. In de klas en buiten kon je donder horen rollen. Kan iedereen die bij de muziektest, die iedereen die je muziektest doet even nablijven? De moed zong de in de schoen toen ze die woorden hoorden. Het zou betekenen dat ze lang moest wachten. Want haar naam stond bijna onderaan de lijst. En het was al bijna helemaal donker. De andere kind kinderen liepen vlug naar huis voordat de storm zo losbarstte. Toen Ragen schoorverlies was het donker en het regende. En de straatlantaarns waren aan. Er waren nog veel mensen op straat. En er was nog niet zo bang voor te zijn. Maar de wind kwam rond de straathoek en blies regendruppels in haar gezicht. Ze vroeg zich af hoe het zou klinken in de takken hoog boven het laantje. Ze kwam aan bij de plek waar de boomtunnel in moest. De onderslag maakte haar schrik en ze werd verschrikkelijk bang. Zelfde vergrupjes van Bart zou ze nu graag horen. Ze wist zeker dat boze wezens, misschien wel slechte mannen, in de schaduw zaten te wachten om toe te slaan. Ze stond verstijf stil, vechten tegen haar angst, terwijl ze zich klaarmaken om te gaan rennen. Het was maar een kort stukje. Toen hoorde ze, boven het huilen van het wind en het geluid van de regen, uit iemand die haar riep: Ben je daar, Rachel? Ze kende de stem. Met de zucht van verlichting redden ze de schaduw in de viel in de armen van haar vader. O, kom aan meisje, zei haar vader nogal verrast. Is er iets? Nee, fluisteren Rachel nog steeds gelend. Ik dacht alleen maar dat je er niet was. Ik was er ook niet, zei haar vader. Maar we kwamen vroeg thuis en merkte dat je nog niet thuis was. Ik vond het niet fijn alleen de storm buiten was. En daarom kwam ik je tegemoet. Rustig maar. Laten we gauw naar huis gaan. Ze liepen samen door het laantje. Rachel hoorde nauwelijks het huilen van de wind, omdat haar vader aan het vertellen was hoe ze bij korfbal een doelpunt had gemaakt. Ze dacht helemaal niet aan de woeste figuur die van achter de bomen vandaan zouden kunnen komen, want ze hield haar vaders hand stevig vast. Drie dagen na de dood van Jezus moeten verschrikkelijk zijn geweest voor zijn leerlingen. Ze kennen hem al drie jaar en nu waren ze plotseling alleen. Misschien werden zij ook wel gedood, maar of ze nu, zonder, of ze nu zouden leven of doodgaan, ze moesten zonder een meester doen. Want Jezus, die het zo vertrouwd hadden, had niets van zijn opdracht terechtgebracht en was zelfs op een verschrikkelijke manier doodgegaan. Aan deze ontzettende bange mens verscheen Jezus plotseling. Op een avond van de derde dag na zijn dood, daar stond hij midden in de groep, leefd en sterk. Hij strekte zijn handen naar hen uit en zei, vrede met jullie. Kijk naar mijn handen en mijn voeten en zie dat ik het ben. Terwijl ze naar de handen met littekens keken, begonnen de leerlingen te begrijpen dat zijn macht groter was dan de macht van de dood. Lees je mee? En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de here zagen. Johannes 20 vers 20 Denk je mee? Ben je wel eens bang? Denk eens aan zo'n nare situatie en stel je dan voor hoe Jezus erbij is. Zijn hand uitsteekt en zegt, vrede, ik ben bij je. Het lied van vandaag, van vandaag is van Christian verwoerd... Komt naar huis. Dit nog doorgaan voor jaren in onzekerheid verstrikt, verslagen in je denken, moet je afgehouden van het licht. Het idee dat jij niet komen mag, het maakt jouw ziel. Toch de roep vanuit Gods vader hart. Als dus verlogen keer je om naar hem, neem hem als je redder. Je blijft er maar opwachten. wachten, en ondertussen leef Zonder harde stem, maar weet je niet dat God al lang gesproken heeft tot ons? Zijn woord belooft je vrede als je tot hem komt. Jezus stoelen, dus geloof een keer je om naar hem, neem hem als je redder aan. Kom naar huis, de tijd die dreigt. nooit is iemand te vergeefs met Jezus stooge.